8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. FNV Spoor bezorgt over veiligheid bij stations. Groot onderzoek naar straling in huis. En 23 mensen moeten oog missen door vuurwerk.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 Voor al die mensen geldt dat ze hun werk niet meer kunnen doen of ander werk moeten zoeken. Oogarts onderstrepen nogmaals hun pleidooi voor een verbod op consumentenvuurwerk.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 De TV-serie Homeland viel drie keer in de prijzen. En verder waren er drie Golden Globes voor Les Miserables. De Britse zangeres Adele heeft een Golden Globe in de wacht gesleept voor het nummer Skyfall, titelsong van de gelijknamige bondfilm. Het was de zeventigste keer dat de Amerikaanse tv- en filmprijzen werden uitgereikt. Op de Open Australische tenniskampioenschappen in Melbourne is Aranska Rus al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van de Roemeense Irina Camelia Begu. Kiki Bertens speelt op dit moment haar wedstrijd in de eerste ronde. Zij is nog de enige Nederlandse vrouw op de Australian Open. Dan het weer nog, wolkenvelden en ook wat zon. In het westelijk kustgebied kans op een sneeuwbui en het blijft op veel plaatsen licht vriezen. Vanavond en vannacht, vanuit het westen sneeuw. Morgen bewolkt en wat lichte sneeuw. Aan zee is tijdelijk kans op regen of natte sneeuw. En de maxima komen uit rond het vriespunt. Na morgen droger en het blijft koud winterweer. AWB Verkeersinformatie. In de provincies Drenthe en Overijssel... is het plaatselijk glad door sneeuw en bevriezing. Dan inmiddels 40 files, goed voor 185 kilometer. Dat is ineens wat meer dan gebruikelijk om deze tijd... Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein... vielen van 6 kilometer na een ongeluk op de A20. Ook een ongeluk op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij Muiderberg. Er staat inmiddels 13 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, tussen Maasdijk en Schiedam. 10 kilometer na een aanrijding. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Geertruidenberg. 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben: 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis.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 Radio in Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, u heeft radioactief materiaal in huis. Dat is geen reden voor paniek, maar het RIVM wil toch wel graag weten hoeveel deeltjes er zo ronddwarrelen. RIVM legt zo uit waarom er nu een groot onderzoek komt. En het heeft even geduurd, maar we zijn toch wel in de pan van de winter, een beetje vanochtend. de Overlast voor automobilisten is duidelijk, maar de schaatskoorts wordt met het uur heviger. Nou, we moeten niet meer vragen. Het vries nog op een mens zes, zeven meter. Nou, dat komt wel goed. Daar uh, ben ik niet zo bang voor. En Frankrijk lijkt succesvol in de strijd tegen moslim-extremisten in Mali. De hevige strijd in het Afrikaanse land Mali duurt voort. Het Malinese leger, dat sinds afgelopen vrijdag steun krijgt van de Fransen, stuit op zware weerstand van de militante Touaregs en van islamisten. Die houden sinds april vorig jaar het noorden van Mali bezet. Daar hebben we u daar meerdere keren over bijgepraat. We hebben een contact met de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Meneer Timmermans, welkom in de uitzending. Dank u wel, mevrouw Rensen. U heeft gisteren contact gehad hè, met uw Franse collega, Fabius. Ja, ik heb hem gisteren aan het eind van de middag gebeld uh, om hem te vertellen dat de Nederlandse regering de Franse acties uh, steunt. Om hem te condoleren met uh, de gesneuvelde militair, uh, de buitenland uh, Bordeaux. En ik heb hem ook gezegd dat daar waar wij onze expertise zouden kunnen inzetten om uh, zeg maar een lange termijn stabiliteit uh, tot stand te brengen in Mali, wij dat graag uh, zullen doen. Oké, okay. eerst even naar uh, uw eerste opmerking. Um, wij steunen de actie van Frankrijk. Wat houdt dat in? Zou dat ook kunnen betekenen, bijvoorbeeld, dat er uh, geholpen wordt uiteindelijk? Mm, u bedoelt met militaire middelen? Nee, dat is, niet, dat is niet aan de orde. Uh, uh, wat, waar wij bij willen helpen is daar waar wij in Mali al heel lang expertise hebben opgebouwd. En dat is met het versterken van de structuren, met de ontwikkelingssamenwerking, met het uh, brengen van economische uh, uh, structuurverandering, waardoor mensen aan het werk kunnen. Dat kunnen we al eh, goed, dat doen we al heel lang. En eh, dat zullen we misschien, maar daar gaat minister Ploemen zich over buigen, moeten intensiveren. Ja. Maar en dat wordt tenminste... ook door de Fransen gewaardeerd. Dat dat Oké, okay. nou dat is prettig om te horen. Um, maar stel dat de Fransen het niet aankunnen. Want um, we hebben al eerder gesproken over Mali en uh, over de rebellen en de Touaregs. Uh, die verzetten ja. zich hevig. Uh, ze ja. zijn, het is een kleine groep weliswaar, maar ze zijn lastig te bestrijden. Wat als de Fransen zeggen, ja, we hebben u echt nodig? Nou, dat zullen ze niet zeggen. Um, want wat de Fransen hebben gedaan, is eigenlijk vooruitlopen op iets wat al was afgesproken, namelijk dat de regionale organisatie van Afrika en die regio ECOWAS met militairen, met steun van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, daar voor stabiliteit zou zorgen. Het vervelende was alleen, het duurde te lang voordat ze uh, echt op de grond aanwezig waren, en um, het leek erop alsof binnen een paar dagen um, de islamisten heel Mali zouden overlopen. En daarom hebben de Fransen nu ingegrepen. Mm -hmm. Maar zij doen dat om die actie van ECOWAS, van de internationale gemeenschap... in de toekomst mogelijk te maken. Dus het is niet zo dat de Fransen daar nu van plan zijn... om permanent met een hele grote aanwezigheid actief te blijven. Het is om te voorkomen dat wat al was afgesproken niet kon worden uitgevoerd. Maar meneer Timmermans, u heeft er daar vast ook over met uw Europese collega's. In het begin was ja. er ook sprake van dat Duitsland eh, Frankrijk zou steunen. Misschien zelfs wel met militaire middelen... Maar als ik u zo hoor, wordt dit niet een Europees project? Nee, maar dat was ook niet het pl plan van de Duitsers. Nou voel ik me niet geroepen om nee, dat te vertellen ik. wat de Duitsers willen. Maar wat wel zo is, is dat de Europese Unie zich buigt over de mogelijkheid om strakjes... Uh, aan structuurversterking ook van de politie en de strijdkrachten te doen in Mali. Dus om, om uh, uh, officieren en politiemensen op te leiden. Daar ja. wordt wel over gesproken in Brussel. En daar zullen wij ook over meepraten. We hebben op dat vlak op dit moment ja. absoluut geen plannen, maar daar wordt wel over gesproken. Ja, daar valt ook uw expertise uh, onder. En, en dan gaat het dus nadrukkelijk om het tijdperk na de strijd. Precies. Uh, wat nu moet gebeuren is voorkomen dat deze gewapende groepen heel Mali overlopen en het land bezetten. En dan loop je toch echt een groot risico dat dat land ja, een basis wordt voor uh, terroristenkampen... die dan een directe bedreiging vormen, ook voor ons. We het ook even hebben over de Nederlander, Sjaak Rijken. Hè? Want die is een, uh, ruim een jaar geleden ontvoerd door opstandelingen. En sindsdien is eigenlijk niet zoveel meer van hem vernomen. Weet u hoe het met hem gaat? Of er überhaupt nog in leven is? Um, ik hoop dat u er begrip voor heeft. Dat het in zijn belang is dat ik over zijn zaak uh, in de openbaarheid uh, niets zeg. Um, dus ja, ik uh, zou u toch willen om begrip willen vragen... dat ik daar op geen enkele manier uh, op inga. Mm, dat betekent wel dat u... Um op de een of andere manier contact heeft en dat hij nog leeft. Ik hoor het u zeggen, mevrouw Rentsen, maar ik kan daar niet op ingaan. Maar u maakt zich er wel zorgen over, want uh, dat de Fransen daar ingrijpen... is natuurlijk geen goed nieuws voor die gijzelaars, die westerse gijzelaars die daar vastzitten. Nou ja, kijk, um, goed nieuws voor die westerse gijzelaars is er al de hele tijd niet. En uh, de, het is maar zeer de vraag, als de Fransen niet hadden ingegrepen... en het land was helemaal bezet uh, door uh, deze groeperingen of dat niet nog veel uh, gevaarlijker zou zijn voor de grijzelaars. En dat is een inschatting die de Fransen zelf hebben gemaakt... die, die uh, redelijk wat grijzelaars in dat uh, gebied hebben. Uh, en ik, uh, ik denk dat ik niet anders kan dan mij bij die inschatting aansluiten. Maar is er overleg over met de Franse uh, collega's? Want het, het zijn zeven Fransen, geloof ik, ook die daar vastzitten. Uh, er is uh, zeker overleg met uh, de Franse collega's hierover. Uh, dat is al een hele tijd gaande. U trekt samen op. Meneer Timmermans, hartelijk dank Tot u dien. voor uw reactie. Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, hoort u. En we praten er trouwens nog over door. Na negen uur doen we met uh, oud-diplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Ja, die kan waarschijnlijk wel meer zeggen over de situatie van uh, Nederlandse gijzelaar daar. Dan naar het RIVM. U heeft het eerder kunnen horen vanochtend, onder andere in het Bulletin. Het RIVM heeft de bewoners van zo'n 3000 woningen in Nederland gevraagd... of er in hun huis getest mag worden op schadelijke stoffen radon en toron. We hebben contact met Harry Slaper van het instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Slaper, deze 3000 bewoners zijn speciaal geselecteerd... of komen deze schadelijke stoffen eigenlijk in ieder huis voor? Uh, die stoffen die komen op zich in ieder huis voor. Het zijn ook uh, natuurlijke uh, stoffen, want het zijn uh, uh, radionicliden die in de bodem voorkomen. In alle bodems. Radi radionicliden, zegt u? Uh, ja, radioactieve stoffen. Okay. <tie> uh, alleen uh, radon en toron zijn vluchtige stoffen. Ze komen voor in een hele reeks van radioactieve uh, stoffen. Zijn, zijn het gassen? Wat, wat moet ik erbij bij verstaan? Ja, dit zijn radioactieve edelgassen. Het is het edelgas radon en die komt voor in radioactieve vorm in twee uh, smaken, zeg maar. De een, dat is radon, de andere, dat is toron. En uh, die kunnen uit de bodem komen omdat het edelgassen zijn. En die kunnen dan in de binnenlucht ook terechtkomen. Die zitten in de bodem? Die zitten in de bodem. Die zitten ook in alle materialen die uit bodemmateriaal vervaardigd zijn. Dus moeten we denken aan beton, baksteen? Bijvoorbeeld bouwmaterialen. En uh, nou, dat betekent dat ze van nature zeg maar, in woningen al voorkomen. De concentraties in woningen zijn wat hoger dan erbuiten. Mm -hmm. En die wil je eigenlijk zo laag mogelijk houden. In Nederland hebben we, overigens, moet ik beginnen te zeggen. een relatief gunstige situatie. Omdat onze bodems uh, zeg maar niet zoveel radon en toren uitstoten. En uh, dat betekent wel dat de relatieve bijdrage van bouwmaterialen wat belangrijker is in ons land. Oké, okay, ja. En in het verleden zijn er indicaties geweest dat uh, de waarde in Nederlandse huizen uh, wat zou toenemen. Uh, toen dachten we nog vooral dat dat te maken had met Radon. Inmiddels heeft uh, recent aan, onderzoek aangegeven dat ook Toron daar een belangrijke rol bij speelt dan we altijd dachten. Ja, nou willen we weten, meneer Slaper, hoe gevaarlijk het kan worden. Want uh, we nemen aan dat het gevaarlijk wordt als het in grote concentraties gaat optreden. Ja, Um, nou, wat ik al zei, de situatie in Nederland is niet zo dat het uh, ongunstig is... ten opzichte van andere uh, landen om ons heen bijvoorbeeld... Uh, uh. en uh, meer bergachtige gebieden, rotsachtige gebieden. Um, niet te min, de schatting van de Gezondheidsraad... en die zal wel uh, op een gegeven moment wat bijgesteld moeten worden... was dat er zo'n 100 tot 1200 en een beste schatting... Uh, 800 doden per jaar uh, komen door uh, radioactieve gasradom. Uh, gasradon. Uh, in Nederland. In Nederland. Hondas, 100, niet... wacht even, want u zegt 100 tot 1200. 1200. Dat, dat, dat, dat is geeft nogal ruim, aan dat he? er een behoorlijke onzekerheid is. Ja, dat kunt u wel stellen, meneer Slaper. Ja. En, en is er op geen enkele manier meer duidelijkheid te krijgen? Nou, dat is aan de risicokant. Dat is, uh, uh, daarvoor uh, lopen grootschalige uh, epidemiologische studies. Aha. <coughs> Wat wij nu willen weten is hoe is het gesteld met de radon- en toronconcentraties in woningen. Uh -huh. En u we moet weten, die edelgassen die kunnen dus uit het bouwmateriaal treden. Die gaan dan vervallen, zoals een radioactieve stof uh, doet. En dan krijg je opnieuw een radioactieve stof. En eigenlijk gaat het om die stoffen die na het verval van het edelgas uh, komen. En dat speelt met name bij Toren een rol. En daar hebben we nu een, een wat nieuwe meetechniek die in Japan is ontwikkeld. Uh, die wij hier gaan gebruiken om... Uh, de zogenaamde torondochters te meten. Ja, maar nou, even meneer slapen, want ja. stel nou u vindt hoge concentraties en te hoge concentraties. Ja, wat dan te doen? Want als dit uit de bodem komt uit aarde en aan bouwstoffen waar het huis van is gemaakt, wat dan? Ja, nou, wat dat betreft, uh, voor Radon is dat lastig als je, uh, zeg maar, uh, daar te hoge waarde van vindt dan zul je vrij uh, uh, zware maatregelen moeten nemen. Maar in Nederland vinden we die niet. Hoge radonconcentraties komen in Nederland niet voor. Nee. Niet extreem hoge. Uh, voor Toron is het wat anders. Dat Toren dat leeft veel korter. En dat betekent dat het maar weinig tijd heeft om uit het materiaal te komen. Dat zal dus ook vrijwel zeker helemaal niet uit de bodem komen. In de woonkamer dan, zeg maar. Maar... Uh, maar uitsluitend uit de buitenste stukjes van de bouwlagen. En met name wellicht de afwerklagen. Okay. Uh, en we willen nu juist voor het eerst uh, goed inzichtelijk brengen van hoe belangrijk is dat dan. of hoe onbelangrijk is dat dan in Nederlandse woningen. Ja. En, en de woners die willen meedoen, uh, gaan dat dan zelf meten? Hoe gaat dat in zijn werk? Even kort. Uh, nou, dat is uh, vrij simpel. Ze krijgen als ze een antwoordkaart of uh, de website uh, invullen dan krijgen ze een, uh, uh, twee metertjes toegestuurd. Dat zijn uh, relatief eenvoudige uh, plastic houdertjes... Ja. Zeg maar, waarin een folietje zit wat gevoelig is voor de straling. Okay. En daarop cumuleert zich dan in de loop van een jaar... want we meten over een periode van een jaar... Uh, cumuleert zich de schade zeg maar, van uh, de, de radioactieve stoffen... die daar uh, in dat metertje vervallen... Uh, na dat jaar uh, verzamelen wij uh, al die, ja, zeg maar badges, uh uh, terug en die worden opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium het, ja. wat ze uit kan lezen. Ik begrijp het. In Inertussen, als mensen dit horen en denken dat voelt toch niet helemaal lekker, helpt het om het raam open te zetten om goed te ventileren? Nou, dat is sowieso verstandig, ook om andere binnenhuisproblemen te voorkomen. Uh, want als je het hebt over, uh, nou ja, zeg maar, meer ophoping van stoffen, dan uh, kan dat door goed te ventileren. Oké. Okay. En uh, als mensen het ook hebben met het oogpunt, uit het oogpunt van risico beperken, ja, uh, stop dan het. ook met roken. Ja, hallo. <laughs> Zo kan ik er nog wel een paar. Nou, ja, nee, nee, maar u, u heeft helemaal gelijk, uiteraard. Dat, ja. uh, de longkankers door uh, radontoren kunnen we niet aan zich onderscheiden van die van, uh, van roken. Ja, ik, ik, ik begrijp en, uh, het door meneer Slaper. Dat, dat is nog altijd een, een belangrijkste, de belangrijkste bron. Ja, en het is ook uh, het weer, hè, om lekker het ramen open te zetten. Dus ik zou zeggen: alle deuren en ramen open. Harry Slaper, van dat het zeggen niet zeggen. Dat kan <laughs> nee, ik niet zeggen. Nee, dat weet ik. Nee, mij wel. <laughs> meneer Slaper, dank u wel. Goed, graag gedaan. Het raam open dus, want uh, winterweer en winterweer zorgt ook nog voor lichte koorts. Althans, bij de ijs van Natal hoorde u net een ijsmeester zeggen dat hij het rustig allemaal afwachtte. Automobilisten, die moeten wel weg. Zij krijgen hulp vanochtend van een Mark Robyn Visser. En van John Bakker, als ze tenminste eenmaal onderweg zijn, John. Ja, en dat zijn er nu toch wel uh, flink wat uh, inmiddels. Ruim 150 kilometer file op dit moment. Uh, in de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg, daar valt wat, uh, wat sneeuw. Op sommige plaatsen is het dan ook uh, flink glad geworden. En dan zijn wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen bij knooppunt Ketelplein... zorgt dat voor 6 kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20. Ook een aanrijding op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg. Daar staat ook 6 kilometer achter. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dan het ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Schiedam staat 10 kilometer file achter. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Ook een aanrijding op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Knop het Hooipolder. Zes kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer open. En er staat een autowinbrand op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Nieuwegein. En daar staat inmiddels al negen kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zo dadelijk gaan we naar de ijspret. Eerst naar het leed dat veroorzaakt wordt door de kou op dit moment. Valt nog wel mee, volgens mij. Mark Robin wat kom jij zo al tegen? Ja, we zijn onderweg. Ik ben onderweg met uh, Martin Doldersum. Al 22 jaar wegenwachter uh, bij de ANWB. We zitten nu in de bus onderweg naar de derde klus. We hebben vanmorgen al een automobiliste geholpen... van wie de auto niet startte. En iemand de sleutel had laten afbreken in het slot. En wat gaan we nou doen? We gaan nu naar, uh, in Assen naar een uh, auto toe. Die, uh, die, die slaat niet aan, die wil niet starten. Ja. Die informatie komt allemaal binnen via uh, de boordcomputer. En dat is wel even leuk, want we kunnen op die boordcomputer ook zien hoe druk het op dit moment uh, is. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, op dit moment hier in een straal van ongeveer 20 kilometer rond de plaats Assen waar we rijden, daar staan er momenteel 7 meldingen. Dus op zich, het, het begint nu een beetje aan te lopen, maar het is allemaal controleerbaar. Ze staan allemaal niet zo lang te wachten. Ja. Nou, we uh, hebben het vanmorgen al even over gehad. Hè? Je moet je natuurlijk voorbereiden op uh, de koude temperaturen. Dat doen wij tenslotte zelf ook. We trekken een dikke jas aan. En dat moet je natuurlijk ook met de auto doen, hè? Ja, ja. In deze tijd, nou ja, we hebben natuurlijk vorige week de pech gehad... dat het nog een paar dagen geregend heeft. Ja. En dan is alles nat. Ook de deurrubbers, de partieren zijn nat. En dan is het toch raadzaam, mocht er vorst op komst zijn... om je deurranden droog te maken en desnoods in te smeren... met of een vaseline soort of iets van, van poeder, een talkpoeder zodat dat in ieder geval niet vast kan vriezen, want u hebt het net gezien. Die vrouw kon niet eens in haar eigen auto komen. Ja. En, en het nare gevolg was nog dat de sleutel ook nog afbrak. Dus ja, dan heb je alles. 1 dus plus 1 is 2, is niks dan ellende. Ja, ja, ja. Even kijken, nog een ander interessant getal. We kunnen ook alle, eh, wat Allere, is dit, een melding ja. in het hele land zien, hè? Ja, klopt. Op, op dit moment hebben we incidentnummer waar wij onder, nou onderweg naartoe zijn, is nummer 1143. En dat is, dat is de melding vanaf gisteravond 12 uur. Dus er staan nu toch wel honderden mensen in het hele land stil? Nou, honderden, maar in ieder geval... we hebben nu al 1100 meldingen gehad vanaf 12 uur. Ja. ja. ja. Nou, uh, goed. B wat was de klacht ook alweer? De auto slaat niet aan, zien ja, we. Daar toch? zijn we nu naar op zoek. Is het nog ja. ver? Nee, volgens, volgens onze navigatie nog ongeveer 300 meter. Nou, dan moeten we daar zo meteen uh, uh, wel aankomen. Uh, wij komen, ik stel voor dat we straks nog even terugkomen in de uitzending... om uh, te vertellen hoe het daarmee uh, gaat. Goed, tot zo. Door van het ijs leed naar het ijspret. Want er lag om half zeven ongeveer 2,5 centimeter in Noord-Laren. Joris van der Kerkhof, jij vertelde het. Zijn ja. ze optimistisch? Ze zijn optimistisch. De ijsmeester die de hele nacht, althans een deel van de nacht... met zijn giertank over de skielerbaan van 330 meter is gereden... die zei een half uurtje geleden van... nou, toen ik gisteravond hier was had ik niet durven hopen dat er vandaag zoveel uh, ijs uh, zou liggen. Die, die 2,9 centimeter, maar dat is een beetje in de, in de bocht van de, van, de, van de ijsbaan, van de skielebaan. En dat drijft iets meer water naartoe. Dan is het iets meer uh, bevroren dan, uh, dan, op, uh, dan op andere delen. Ze concurreren hier. Uh, wij concurreren als journalisten met elkaar. De ijsmeester is met Radio Drenthe aan het praten. Uh, de voorzitter uh, is met uh, Nederland 1 aan het praten. Uh, Praten, maar die ijsmeester en die voorzitter. die concurreren ook met allerlei andere verenigingen. die. Uh, proberen een, een wedstrijd te organiseren. Dat proberen ze morgen te doen, overmorgen te doen. Er zijn vier verenigingen. en die vier verenigingen. proberen met elkaar een soort kampioenschap uh, uh, te verrijden. over vier dagen. Um, de voorzitter. Is inmiddels van het ene in en het andere gesprek terechtgekomen. <laughs> en nu met mij 2,9 centimeter. Uh, ik hoorde u net zeggen van liever morgen dan vandaag. Ja, uw collega's vroeger ook met een maand van de KSB Groningen die zegt ook ja, het spant erom en uh, het zou allemaal wel kunnen. Maar je weet niet hoe die vloer zich houdt uh, vandaag. Als je nou gaat uitschrijven, dan wordt het op zijn vloek vanavond 6 uur. Nou, als het weer rond het vriespunt wordt, rond de middag hebben we die ervaring al, dan wordt het ijs een beetje dubieus. Mijn voorstel is dan ook zeg maar om te zeggen: Nou, die vloer is straks dik genoeg, doe het dan morgenavond. En de andere verenigingen erachteraan. Uw kinderen, op vanochtend opgehaald, hier naar school gebracht. De school zegt ook: Van we hebben deze dagen allemaal toetsen, doen ze een beetje rustig aan. Die toetsen zijn vandaag, maar morgen ook? Ja, de hele week. Maar dan moeten we misschien een oplossing bedenken dat we naar het dorpshuis gaan in Noord-Laden, lijkt mij. Om de kinderen daar maar voor één dag onder te brengen. Want als die wedstrijd morgen gehouden wordt, uh, je hebt het liefst 's avonds, maar dan is er overdag zoveel uh, te doen hier dat het onrustig is voor de kinderen. Ja, er moeten kleedruimtes gecreëerd worden en uh, de school wordt dus ook echt gebruikt voor de pers en dergelijke om te gebruiken met, met internet. En ja, dan lijkt me het verstandigste dat de kinderen daar maar in weg zijn. Vorig jaar lukte dat goed, maar toen was het was niet zo hectisch als nu. Maar ik hoop uh, dat het goed overlegde dat het morgen kan. Oké, okay, nog één vraag. Die giertank die daar staat, waar water in zat, gaat die nog een keer rijden of is dit het? Nou ja, ja overlegd met gezien is de ijsmeester, maar ik denk dat die straks neem gaat rijden. Want de temperatuur zakt nou goed, dus uh, als het ijs zometeen goed hard is, kan die wel weer wat water erop brengen. Oké, okay, dankjewel. En wij gaan nog eventjes terug naar ja. Mark Robin Visser. Ben je al op de, ja. de plak van bestemming? ja. Ik heb, ik heb de schroevendraaier alweer gepakt... maar nee. ik denk dat we het aan de echte wegenwacht moeten overlaten, meneer. Ja, dat denk ik ook ja. wel. Ja. Hij doet het niet. Nou ja, uh, ik kom niet weg in ieder geval. Hij komt niet weg. Nou, meneer Doldersen, wat denkt u? Ik denk dat het een, een typisch windige is van een verzopen auto. Nou, laat eens horen. Nou, hij doet het al. Hij doet het al, ja. Nee, dat klopt. Nee, op het, moment, op het moment als de nieuwe auto's tegenwoordig een klein stukje verzet worden. Ja. Dat gebeurt heel vaak. Of, of even de fiets naar buiten zetten of zoiets. En dan wordt hij maar een klein stukje verzet. Zetten ze hem terug. En op dat moment als je de auto uitzet. Krijgt hij zoveel benzine in de motor. Op het moment dat hij het wel weer wil starten. Heeft hij geen compressie en dan verzuipt hij. En dat heeft wel met koud te maken? In dit geval met koud te maken. Ja, en het, het, het, het heeft eigenlijk te maken met temperaturen beneden de 10 graden. Hebben we weer wat geleerd. Geweldig. Ja. ja. Ik, nou, ik kunt onderweg. Ik zal het niet meer doen. Waar gaat u naartoe? Uh, ik moet even naar school School. U werkt op school? Mijn vrouw werkt op school. Oké. Nou, ik zou zeggen goede reis. Ja, dank u wel. En uh, wij, gaan wij, gaan wij gaan naar de volgende. gaan naar de volgende. Goed zo. Okay. Deze kunnen we weer afmelden. Ik zou zeggen tot straks. En de groeten uit Assen met weer een blije automobilisten ja, geweldig. Hartstikke okay. goed. Dag.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 Vervallen, zoals een radioactieve stof uh, doet. En dan krijg je opnieuw een radioactieve stof. En eigenlijk gaat het om die stoffen die na het verval van het edelgas uh, komen. En dat speelt met name bij toron een rol. En daarom hebben we nu een, een wat nieuwe meettechniek om uh, de zogenaamde torondochters te meten. De hoeveelheid toron is hoger dan altijd werd gedacht. En daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid.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 Ja, een basis wordt voor uh, terroristenkampen die dan een directe bedreiging vormen, ook voor ons. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad later vandaag bijeen om te praten over Mali. En Frankrijk wil snel met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken om de tafel. Voor de derde keer in bijna anderhalf jaar is een sauna in het Drentse Pijzen getroffen door brand. Gisteravond laat stond een van de buitensauna's in brand. Hetzelfde gebouw dat vorig jaar november afbrandde en dat net weer nieuw was opgebouwd. De eigenaar. Steeds weer wat anders. vorige keer was het uh, nou ja, een, een onvoorzichtigheid van een gast met hout. Nu hadden we een houtgestoken sauna die we zelf bij moesten vullen. Dus dan hebben we het risico niet meer van dat het van buitenaf kon komen. Ja, en dan gebeurt het weer. Ik weet niet waar het vandaan komt, want het brandt nu nog. En het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van die brand in Pijzen. De film Argo is bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot beste film. Ben Affleck, die Argo regisseerde, kreeg een beeldje voor beste regie. I love you guys. adore you. I love you so much. Thanks for sitting through this. You're my everything. Thank you. Thank you all very much. Argo gaat over een gijzelingsdrama in Iran in 1979. En die film versloeg Lincoln, die met zeven nominaties als grote kanshebber werd gezien.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 Er staan er 40 files, 170 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden... tussen knooppunt Almere en Muidenberg, 12 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Vlaardingen nog 5 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Ook ongelukken op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... bij knooppunt Hoijpolder, 7 kilometer. En verderop bij Lexmond 7 kilometer na een ongeluk...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 Zes minuten over half negen is het. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het Australian Open is begonnen. De komende twee weken zullen we op Radio 1 regelmatig op de hoogte houden... van het eerste Grand Slam toernooi van 2013, om precies te zijn. Iedere ochtend in Melbourne zijn uh, ze begonnen. Die Open Australische kampioenschappen tennis. Marcela Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even naar de resultaten kijken, want je hebt gelijk slecht nieuws. Ja, want uh, Aanska Rus was uh, de eerste Nederlandse die uh, vandaag de, daap, de baan opstapte. Speelde op baan 11 tegen de Roemeense Irina Begu. Nummer 55 van de wereld, Rus staat met de 70ste plaats ietsjes lager. Maar op zich geen slechte loting in een Grand Slam. Maar ja, het liep niet voor Rus. Zoals dat eigenlijk al in de voorbereiding ook het geval was. Ze verloor twee keer in de eerste ronde. En ja, dan kom je toch zonder vertrouwen naar zo'n Grand Slam toe. En ja, ze speelden gewoon niet lekker. 6-4, 6-2 verloren. En het probleem lag in de service. Als je in twee sets 14 dubbele fouten slaat... en maar drie van de 14 breekkansen maakt... ja, dan kan je een wedstrijd niet winnen. Dus volgens mij is het een typisch geval van weinig zelfvertrouwen, weinig gespeeld, weinig gewonnen. Ja, en dan kan je niet uh, vlammen op het moment dat het moet. Dus uh, teleurstellend verlies, 6-4, 6-2. En Kiki Bertens? Ja, dat is uh, heel spannend. Uh, die staat momenteel nog op de baan, baan 22, de allerlaatste baan van Melbourne Park. Uh, ze speelt tegen een Tsjechische top-50-speelster... Lucie Radetska, speelster die dubbelhandig speelt... aan beide uh, kanten, dus dat is, dat is best anders. Want dat is iemand die dan heel hard en heel direct speelt. krijg je niet echt een ritme van. Uh, Bertens begon goed, kwam 2-0 voor, maar verloor toen zes games op rij. 6-2 dus voor Radetska. Tweede set gaat uh, helemaal gelijk op, tot 5-5. Maar zojuist is Bertens gebroken, dus 6-5. Achter. Mm. En die Tsjechische gaat dadelijk serveren voor de winst. Maar ja, misschien dat Bertens nog op gelijke hoogte kan komen. Maar het is in ieder geval uh, heel erg spannend. gaat gelijk op. Bertens veel kansen. Twaalf breakpoints in totaal. Heeft er maar eentje gemaakt. Ja, dat is toch ook te weinig. Je moet toeslaan op de momenten dat je de kansen krijgt. Dus uh, ja, daar zal het dan net uh, aan liggen, op die, uh, op die paar puntjes. En hoe zou maar ze zo'n tegenstander kunnen ontregelen? Wat zijn daar ja, technieken voor? Nou ja, je, je, je moet hem eigenlijk kort cross de baan uitspelen. Als iemand twee handen speelt aan beide kanten... hebben ze natuurlijk een korte reach. Dus ja, speel je uh, diep achterin. Ja. Ja, ja, ja, ja, je moet ze veel laten lopen, want ja, ze hebben een korte reach. Uh, maar goed, uh, vaak zijn dat mensen die heel hard slaan... en zelf het tempo bepalen. Dus als je zelf aan het lopen gezet ja. wordt, ja, dan wordt het lastig. <lacht> goed, de Nederlandse mannen dan. Igor Seisling en Robin Haas, wanneer komen zij? Ja, die spelen morgen. En uh, zojuist is bekend geworden dat uh, Robin Hazen uh, de eerste wedstrijd op het Centercourt speelt. Oh, hij speelt leuk. natuurlijk tegen een van de favorieten, Andy Murray. Slechte loting, nummer drie van de wereld. Eén van de grote kanshebbers. Maar hij speelt op het Centercourt. En dat is natuurlijk wel uh, fantastisch. Dat is één uur vannacht en dat is natuurlijk wel op tv te zien. Voor diegenen die dat willen zien. Uh, Igor Seisling speelt tegen uh, de, uh, Dennis Istomin uit uh, Oezbekistan. Die speelt ook de eerste partij, maar ja, dat is weer op baan 22. Daar hebben we niet zoveel aan. Maar uh, zij komen dus morgen uh, in actie. Hoe hebben de favorieten het gedaan tot nu toe? Ja, bij de vrouwen uh, verrassend goed. Sharapova, Venus, Williams, Nali wonnen allemaal heel makkelijk. Kregen nauwelijks games tegen. Sharapova uh, zelfs uh, met 6-0, 6-0 versloeg ze haar uh, eerste ronde tegenstandster uh, Pushkova. Dus wat dat betreft uh, lijkt de nummer twee van de plaatsing uh, Sharapova een goede doen, vorig jaar finalisten. Uh, morgen krijgen natuurlijk de, de, de echte grote kanshebbers. Azarenka en Serena Williams komen morgen in actie. Maar bij de vrouwen voorlopig de favoriete ruimschoots en makkelijk door. Hm. En de hitte? Het was ontzettend warm in Australië en de tennisters zouden er last van krijgen. Maar het wordt wat koeler, geloof ik. Hè? Ja, ja, het was vandaag eigenlijk een hele plezierige temperatuur. Zo aan het eind van de middag uh, net boven de 20 graden. Dus dat is ideaal tennis weer. De hitte was er vorige week. Schijnt ook weer terug te komen deze week. Zo rond uh, donderdag. Maar ja, het is zo in, uh, in Melbourne. Als het extreem heet wordt, dus zeg maar boven de 35 graden, dan komt de Extreme Heat Policy in actie. Dan dat is het een regel dat uh, als het zo heet wordt, dan gaat het op het centenkort en op de tweede gaan de daken dicht, dus dan is het al koeler. En op de buitenbanen wordt dan het spel uh, stilgelegd. Of worden in ieder geval geen nieuwe partijen gestart. Dus er wordt wel rekening mee gehouden. Maar voorlopig vandaag is het uh, prima. Marcella Masker over de Australian Open. En als uh, Kiki Betten's klaar is, dan hoort u dat natuurlijk. Of zij gespeeld heeft. Eerst maar eens eventjes naar uh, Frankrijk. En dan hebben we het uiteraard over Mali. Frankrijk zegt dat de interventie in Mali succesvol verloopt... Sinds afgelopen vrijdag bombarderen Franse militaire vliegtuigen... het noorden van Mali. Doel is de uitschakeling van uitvalsbasis van de moslim-extremisten... die het noorden al lange tijd bezet houden. Correspondent Ron Linker in parijs Rom, eh, ja Succesvol, zeggen de Fransen. Maar in hoeverre hebben ze de rebellen echt een slag toegebracht? Nou ja, president Hollande heeft gezegd dat door de Franse interventie... de opmars van die opstandelingen in ieder geval uh, een halt is toegeroepen. Hè. Maar wat er in Noord-Mali verder gebeurt, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen... zonder onafhankelijke berichtgeving uit het gebied zelf. Uh, wat Franse persbureaus doen is bellen met inwoners van steden in Noord-Mali. Die horen bijvoorbeeld uh, in de stad Jao dat de Franse bombardementen daar hun doelen hebben getroffen. Eh, Franse vliegtuigen hebben daar vanuit de lucht een kamp met opstandelingen bestookt. En volgens ooggetuigen daar eh, zouden er veel slachtoffers zijn gevallen onder de strijders. En dat weten ze omdat die opstandelingen vervolgens het ziekenhuis in Jouw... zouden hebben geconfiskeerd om daar hun gewonden te kunnen verzorgen. Dus op basis van dit soort berichten zou je kunnen concluderen... dat de Franse interventie succes heeft. Maar Ron, als je militair echt iets wil bereiken... zul je een keer je voeten aan de grond moeten zetten. Zijn de Fransen daartoe bereid? Voorlopig niet. Hè. Dat zit niet in de missie van de Fransen... zoals de president dat ook heeft gezegd. Je kunt de tegenstanders natuurlijk wel verzwakken... met gerichte bombardementen. Uiteindelijk zal de strijd zich verplaatsen naar de grond. De Franse regering heeft tot nu toe gezegd dat men gewoon niet de intentie, niet de mankracht heeft... om Noord-Mali te bevrijden. Dat moet een Afrikaanse legermacht op termijn gaan doen. Uh, lange tijd heeft het erna uitgezien dat dat nog maanden zou gaan duren... voordat zo'n troepenmacht in Mali zou zijn. Uh, het lijkt erop dat de Franse interventie... dat proces in een stroomversnelling heeft gebracht. Hè? Want links en rechts komen buurlanden van Mali nu met het aanbod... om snel manschappen te leveren. Uh, Frankrijk heeft voor later vandaag de VN-veiligheidsraad... bijeengeroepen in New York. Uh, men gaat daar de leden Inlichten over de nieuw ontstaande situatie. Ongetwijfeld ook om te benadrukken dat de Franse interventie gebeurt... met instemming dus van de internationale gemeenschap. Ja, en ook met instemming, zo hebben wij begrepen van uh, Malinese in het zuiden. Uh, Jurja van Sticht bijvoorbeeld, architect werkzaam bij een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie... zei dat dat mensen blij zijn dat er nu op deze manier wordt ingegrepen door, door de Fransen. Hoe denken de Fransen daar zelf over? Tot nu toe is het begrip voor de militaire operaties, eh, ook in de politiek hier, later vandaag eh, gaat de Franse regering, dat, moeten ze, eh, van, dat staat in de grondwet, moeten ze formeel het parlement inlichten over deze militaire operatie. Kamerleden kunnen dan vragen stellen en we hebben al gehoord dat men de, de regering bijvoorbeeld wil vragen eh, hoe het toch kon dat Frankrijk er in eerste instantie alleen voor stond. Wat was de diplomatie? Hoe is die verlopen in de dagen voor de interventie? Maar er zullen ook kritische vragen komen over die mislukte bevrijdingsoperatie... aan de andere kant in Afrika, in Somalië. Want de Franse regering zegt dat die al een maand van tevoren was voorbereid. Ja, hoe heeft het dan toch zo mis kunnen lopen? Er zullen veel Kamerleden zich afvragen. Kortom, tot nu toe schaarde vrijwel iedereen zich achter president Hollande. Vandaag zullen er de eerste kritische vragen komen. Maar de algemene tendens hier in Frankrijk is begrip voor de militaire interventie. Goed. Nou, wij horen die geluiden dan later van jou. Rondinker vanuit Parijs. Dankjewel. Volgens de jury van de Golden Globes is Argo de beste film van 2012. Hoort u meer over naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met eerst even een waarschuwing, want in de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg... is het plaatselijk glad door sneeuw. Alles bij elkaar nog 29 files, goed voor zo'n 130 kilometer. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden, bij Muidenberg nog 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Opvallend veel vertraging ook vanochtend weer op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld 14 kilometer... Na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... bij Lexmond, 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook op de A27, maar dan vanuit Almere naar Gorkum... bij knooppunt Rijn zweert 8 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Golden Globes zijn uitgereikt in Los Angeles. En Marcel zei het al, grote winnaar, was de film Argo en Le Miserable. And Hathaway, Les Miserables. And the Golden Globe goes to... Skyfall. Skyfall. Oh my God! Oh, it's very strange to be here. Um, thank you so much for letting me be a part of your world for a night. It's amazing. We've been pissing ourselves laughing all day. Ben Affleck. Argo. Argo. Can you need a script. Argo. Look, I don't care what the award is, uh, when they put your name, Next to the names that she just read off. Jessica Chastain, 0-30. The award goes to Daniel Day-Lewis. Uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles. En Filmrecentscentrum Robert Blokland heeft vannacht gekeken. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Nog wakker? Ja, hoor je wel. Dat was een ervarende uitzending. Het is heel saaier geweest. Oké, okay, goed. Nou, de belangrijkste winnaars, Lara zei het, Argo en Lay Miserables. <laughs> Terecht. <laughs> Uh, ja, zeer terecht, denk ik. Het is altijd toch een beetje een je beetje wisselen. Uh, de, de nominatie is, is gewoon een dwarsdoorsnede van de beste film van het jaar. En wie er wint hangt een beetje af van de stemming van de jury... en of ze lekker gegeten hebben op die avond te stemmen. Ik bedoel, Zo simpel is het ook wel. En wie er goed ligt in Hollywood en uh, welke mensen populair zijn. En ja, uh, Argo en Miserables waren twee van de beste films van het jaar. Alleen opvallend is dat Lincoln, een film die vooral in Amerika heel goed ligt... Uh, zo weinig gewonnen heeft, alleen beste acteur... Hoe verklaar je dat, dan? Uh, nou ja, de, de, de Golden Globe wordt uitgereikt door de Europese filmjournalisten in Hollywood. De, de Foreign okay, Press Association. Ja. Dus dat zijn toch mensen die met een Europese repliek naar de films kijken. Dit zegt in principe nog niet zo heel veel over de Oscars, want die worden door de Amerikanen zelf uitgereikt. En daar, ja, voor die mensen is Lincoln een belangrijker film, denk ik, dan voor Europeanen. Mm, en, en kun je dan ook stellen dat Argo wat Europese gemaakt is? En, ja, Misérables ja. helemaal, lijkt me. Ja, dat is niet zo raar, dus een puur Europees onderwerp. De dus ja. Franse Revolutie, Engels musical, dus dus alles zit daar ongeveer Europees aan. De hoofdrolspelers zijn Australisch. Dus. Um, Argo is, is een, een uh, alternatievere film, meer arthouse-circuit. Bij Ben Affleck denk je snel aan de grote blockbusters die hij tien jaar geleden maakte, de Pearl Harbor-achtige films. Maar de afgelopen jaren is hij als regisseur juist de iets andere kant op gegaan. En, en ja, Argo is wel voor ons gevoel een mainstream film, maar in Amerika is het wel uh, ja, toch arthouse-achtig. Ja. Geen grote blockbuster geweest. Ja, het uh, dat Ben Affleck die regisseerde die film, Argo? Uh, ja, het kan, het kan uitmaken. Kijk, het is wel een, een succesverhaal in Hollywood Ben Affleck. Hij heeft natuurlijk, uh, is natuurlijk afgefikt als acteur. Hij heeft een aantal hele grote flops gemaakt en is toen een heel andere kant op geslagen. En hij heeft zich nu wel bewezen. En op zich houden ze daar in Hollywood natuurlijk wel van. Van iemand die zeg maar, zichzelf uit de goot opwerkt en, en toch weer boven aan de top komt. En, en het, het is een hele goede film, Argo. Laten we daar uh, uh, geen van over bestaan. Ja, voor de mensen die hem niet gezien hebben, vertel het nog eens even kort. Wat gebeurt is, er in Ardo? Uh, het is een bizar verhaal. Uh, eind jaren 70 kwam in Iran de Ayatollah aan de macht. Uh, de Amerikaanse ambassade werd toen overvallen... en een aantal Amerikanen wisten te vluchten... Uh, en moesten schuilhouden in de Canadese ambassade. En toen heeft de uh, CIA een bizar plan bedacht van een filmproducent die zogenaamd geen locatie scoutte in Iran. En op die manier die zes Amerikanen... die dus in de ambassade van Canada zaten terug mee te nemen naar Amerika. Ja. Dus het is aan de ene kant is het een thriller en aan de andere kant is het een heldenepos van een ja, bizarre geschiedenis die pas eind jaren negentig uh, openbaar is gemaakt. En ik hoor van mensen die hem gezien hebben dat het ontzettend spannend is. Uh, had jij die ervaring ook? Het is een hele spannende film. Je weet van tevoren dat het goed afloopt, want je weet dat die ja. mensen bevrijd zijn. Maar desondanks ja, uh, hartsloppingen, en, en dat ben eigenlijk ook wel flink aangedikt. Je, de mensen die erbij betrokken waren zeggen ook van zo spannend als het in de film was, was het echt eigenlijk helemaal niet. Op een hmm. gegeven moment waren we op het vliegveld, dat wisten we lang dat we veilig waren. Terwijl in de film moet het dan door de douane heen. Dan moet zo vliegveld nog rennen. En er komt er nog heel hele lege patrouille achteraan achter het vliegtuig. Dus het is een hele spannende film. Het is voor, zeer vakkundig gemaakt. Ja, nog, nog even over uh, Jodie Foster, uh, de actrice. Uh, ik zag haar net op televisie in een prachtig blauw glanzende jurk met blote schouders. En, ja, die hebben maar, er bij ik, Oscar. Dat is de blote ja. tonende jurk, inderdaad. Uh, ja, precies. <lacht> maar er ontstond enige opwinding en ik had er geen geluid bij. Wat gebeurde daar? <lacht> Zij kreeg de Cecil B. de Mail Award. Dat is een soort ereprijs voor haar hele oeuvre. Meestal krijg je die als je bijna dood bent. Maar zij krijgt het nu al omdat ze bijna 50 jaar in het vak zit. En het was een hele rare speech waarin ze van alles ja, suggereerde. Over de geaardheid waar ze nooit over gepraat heeft. Uh, ze zei van, nou, ik heb een komende auto lang gehad. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar wel, dankjewel, grote liefde van mijn leven. En toen noemde ze dus een vriendin van haar met wie oh. ze kinderen heeft. Uh, en vervolgens ging ze suggereren dat ze met haar carrière, dat ze misschien nooit meer op het podium gaat staan... dat ze misschien een andere kant op gaat met haar leven. Maar dat ontkende ze vervolgens na die speech ook weer gelijk tegenover journalisten. Van, nou ja, zo bedoelde ik het niet en ik ga misschien wel is uh, anders voor films maken of zo, maar niet dat precies. Maar het is een hele rare speech. En, en iedereen zal hebben vraagtekens in zijn ogen van wat bedoelt ze nou eigenlijk? Is ze dronken? Misschien? Is het stoon? Je weet het niet. Ja. Dat was wel het hoogtepunt van, van de Golden Globe. Iedereen zal het hier nog dagen over hebben in Hollywood. Ja. Maar ja. ze is dus van de familie, begrijp ik, Robert? Zij is absoluut van de familie. Ja, dat ah. is ook geen geheim. Dat is okay. al jaren ja, bekend. Nee, ze hebben wil al haar privéleven privé houden. En daar is zij heel stellig in. En daarom heeft ze er zelf nooit over gepraat. Haar nou. ex wel. We eigenlijk... hebben die haar ook ja, wel gehouden. Wel. Ja. En ze zij... heeft ook kinderen met, met een vrouw uh, die ze opvoedt samen. Maar ze heeft er nooit over gepraat in het openbaar. Dus daarom was het toch een hele bizarre uh, uh, ja, happening. Goed. Nou, ze houdt er ook niet meer op. Want die, die jurk was pure reclame. <laughs> ik hoop dat ze het niet meer ophoudt. Want ze maakt hele mooie films. Hartelijk dank voor de analyse. Dank je wel. Het is 9 minuten voor 9. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een historische dag op Cuba. Kubanen kunnen namelijk vanaf vandaag makkelijker op reis. Een van de hervormingen die de Cubaanse leider Raúl Castro aankondigde. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems over hoe belangrijk dat is voor Cubanen. Het zijn maar 200 kilometer. Een afstand van niks, maar een wereld van verschil. Op nog geen 200 kilometer van Cuba liggen de Verenigde Staten...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 Mark Bessems, Latijns-Amerika-correspondent. En van Cuba gaan we linksaf richting het Westen. Ja. Zo door naar Australië. Ja, straks naar jou, Mark Robin. <laughs> Ik wil nog eventjes een stand namelijk uh, doorgeven... van de tenniswedstrijd in Australië. Kiki Bertens tegen Radeka. Helaas, helaas, ze heeft verloren in de eerste ronde. 6-2, 7-6. Ja. Wie wel scoort, maar. u hoort hem al even. Mark Robin Visser, 1 ja. op 1 loopje. Ja. Alle pechgevallen ja. help je weer op weg. Wij, wij, wij winnen de hele ochtend al. Ik samen met Martin Doldersen. Wij, wij zijn gewoon een gouden team. Ja, wij zijn een gouden duo. We, we, hebben, we hebben de ene auto naar de andere op de weg geholpen. Tot nu toe allemaal nog samen gerepareerd. Dus ja. wat dat betreft helemaal goed. Ja, ik go heb er helemaal geen balverstand van. Nee, maar dat heb ik je wel geleerd. Dat, waar zijn we nu? We zijn nu in Assen. Ja. In het noorden van Assen. En er uh, staat een Opel Safira. En die heeft waarschijnlijk de auto ja. met vast op de rem weggezet. Kom op. Dat gaan, gaan we ook even regelen. Ja, maar dat is ook weer. Ach. En nou is hij weg. Komt hij nog terug? Marco weer vissen. Kan die In Assen. Verbinding maken, dan no wel herstellen. Nooit de auto op de handrem zetten als het vriest. Tenminste, beter of wat niet. Nee, hij komt Had niet. Heb je nog terug. wat tips voor mensen die. Uh... Niet je auto laten draaien, s ochtends. Een beetje het zicht vrijmaken, dan gaan rijden. Dat helpt veel Dan word je veel sneller warm. En de slotspray eh, ja. niet in de auto ja. bewaren. Ik weet niet of maar dat nog helpt met, met afstandsbediening tegenwoordig. Of dat. Hoe dat, hoe weet dat ik ook zit. Niet. Nee. Moeten we misschien zo eens even vragen ja, aan goed. de AWB. Nou, het is niet gelukt helaas. De verbinding met Marco Robbevissen. Maar dat komt straks alweer. Er is nog genoeg te bespreken. Dus hij komt zo dadelijk terug na het bulletin van 9 uur en verder. Wijs ik u nog even op een gesprek dat wij straks gaan hebben met Ben Bots... oud-minister van Buitenlandse Zaken, een oud-diplomaat natuurlijk. Hij gaat iets vertellen over de gijzelaars die in Mali zitten. Dat daar de Fransen hebben ingegrepen, is natuurlijk slecht nieuws... voor die gijzelaars, westerse gijzelaars, zeven Fransen... en ook één Nederlander. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wilde daar net niet veel over zeggen. Liever niets. Maar Ben Bots zal dat zo dadelijk wel doen. Mark Robin? Ja, ja... We zijn aan het timmeren. Lukt het? Ja hoor, hij, uh, hij zot... het is een bevroren handrem. Het komt okay. helemaal goed hier. Ja, Oké, okay. een bevroren handrem, maar komt helemaal goed. Yo! <laughs>